Waterwoog moet met het NWS-journaal. Op een doornoconferentie in Genève. Dat is ongeveer de helft van het bedrag dat volgens de VN dit jaar nodig is in het land. Dat door een burgeroorlog kampt met een enorm tekort aan voedsel. Volgens de VN zijn er 7 miljoen mensen in acute hongersnood. Elke 10 minuten sterft er een kind aan ondervoeding in Jemen. De Europese Commissie geeft 116 miljoen euro extra voor noodhulp. Nederland 15 miljoen. Ook landen als de VS, Kuwait en Saoedi-Arabië beloven extra geld te geven. Het internationaal strafhof wil dat de laatste chef van de Libische geheime dienst onder dictator Gaddafi wordt opgepakt. Het hof wil hem vervolgen voor oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. Toen de Libiërs in 2011 massaal de straat opgingen om het aftreden van Gaddafi te eisen, gaf de chef van de geheime dienst het bevel hard in te grijpen. Betogers werden vastgezet, gemarteld of op straat doodgeschoten. Het strafhof vraagt alle lidstaten mee te helpen bij het opsporen van de voormalige Libische spionagechef. Amerikaanse wetenschappers hebben een kunstpaarmoeder ontwikkeld... waarmee ze in de toekomst te vroeg geboren baby's willen redden. De wetenschappers hebben al succesvolle tests gedaan... met het laten groeien van een lamsfotus... in een verwarmde plastic zak met vruchtwater. Er is nu een vergunning aangevraagd om ook proeven te doen... met mensenbaby's in de kunstpaarmoeder. Ruim 5000 mensen hebben vandaag afscheid genomen... van de Italiaanse wielrenner Scarponi... die zaterdag tijdens een trainingsrit omkwam bij een verkeersongeluk... Scarponi werd in het lichtblauwe wierertenu van zijn team Astana begraven. De hele ploeg was, samen met andere profielrenners, aanwezig op het sportveld... waarvan Scarponi afscheid werd genomen. Het weer nog, de komende uren klaart het op. Vannacht kan het lokaal licht vriezen. Morgen overdag in het Binnenland opnieuw buien, met kans op hagel en onweer. En het wordt een graad of 10. Koningsdag verloopt ongeveer hetzelfde. Dit was DFM. Verkeersupdate. Verkeers dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Er staan op dit moment geen... Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is Zin in ZFM. Met nu de herhaling van ZFM Jazz. bij tweede uur, CFM Jazz. Peter de Boer, Hans Reimers en wij gaan nog een uurtje door. Wat u net heeft gehoord, dat is toch wel een, een geweldige standaard... van Irving Berlin, They Say It's Wonderful. Uh, de, de, de grote vertolker van al die nummers was uh, vroeger, heel lang geleden... Ray Conniff, maar dit is toch wel weer mooi door Quincy Jones... een beetje van jazz. Zijn 21ste met een big band uh, toeren door uh, Europa... Dat ging niet goed, dat ging, dat ging failliet. Maar de, de oude uh, spelers in zijn, in zijn band... die kwamen toen voor de eerste keer in Parijs... en die dachten van, dit vind ik mooi... en misschien wil ik hier wel een poosje blijven. Brengt ons naar het jazzorkest van het Concertgebouw. En dat sluit hier zo mooi op aan. En dat is toch een uh, compositie van uh, George Coleman... en een arrangement van Henk Meutgeert... En de show die worden gespeeld door Simon Richter en Sjoerd Dijkhuizen. En het heet heel toepasselijk Amsterdam After Dark. leuke is dat uh, het fijne, het goede is van live platen... dat er ook altijd een, uh, op de juiste momenten een terecht applaus klinkt... voor de mooiste dingen die uh, daar voorbij komen. We gaan nu over naar uh, Erik Vloeimans. Dat is een uh, trompetist die we in vele formaties meemaken... en die we kennen als een uh, gedreven vernieuwer... maar ook niet schuwt om... Uh, oude uh, swingpaden te betreden. De experimentdrift van deze in Rotterdam residerende Brabander... voelt uh, wederom als een karateklap uit een onverwachte hoek. Zo werd er wel eens omschreven als ik uh, Gate Crash In um, laat horen. En hier speelt hij samen met Velofsky en met een prachtige band waarin eh, onder meer de pianist Jeroen van Vliet... en een drummer Jasper van Hulten te beluisteren zijn. Images of Washington... Erik Vloijmans en Veilowski. Een geweldige combinatie, daar kunnen we niet genoeg van horen. is deze uitzending te kort voor, dus dat kan een volgende keer weer. In ieder geval iets om naar uit te kijken. Um, en dan nu, Mark Murphy. Uh, een geweldige jazzzanger. En ik kan mij toch op de een of andere manier herinneren... dat hij vroeger regelmatig op de Nederlandse televisie is geweest. Maar, ik, ik weet niet meer waar en hoe en wie... maar het komt zo ontzettend bekend voor... Uh, hier uh, zingt hij dan met de uh, Five Corners Quintet. Maar als je het luistert, krijg ik toch de indruk... dat er nog wel een aardig orkestje achter zit. Uh, overigens is hij in 2015 overleden. Uh, en toen was hij 83. Maar dat gevoel heb ik daar helemaal niet bij. Volgens mij was het toen een jonge vent. Maar goed, we gaan nu in ieder geval luisteren naar... en dat is dan wel een beetje toepasselijk misschien. Come and get me. Big band. En uh, natuurlijk is het zo dat uh, als we een big band anno nu horen, of van tien jaar geleden, dan is die anders dan de big bands van uh, uh, 70, 80 jaar geleden. Uh, dat is logisch, want we gaan met onze tijd mee, en we moderniseren de samenstelling van die bands is allemaal hetzelfde. En ik denk dan altijd als ik een moderne big band hoor die moeten altijd geluisterd hebben naar een van de aartsvaders van de big bands. En um, dan heb ik het over Count Basie. En we gaan nu luisteren naar een onmiskenbaar Count Basie tune, All of Me... Hiermee blaas je alle depressiviteit door de voordeur er weer uit. En daar gaat het om. Hier word je vrolijk van. Hierdoor ga je dingen doen die je lang niet gedaan hebt. Met deze muziek. Van Count En het klinkt zo simpel dat je het gevoel hebt. Dat kan ik ook. Dat is natuurlijk niet zo. Maar vasthouden dat gevoel. Dat is belangrijk. Maar de, het volgende, dat, dat is, ook wel, is ook wel heel mooi. Alleen de aankondiging van wie dat gaat doen... Daar, uh, dat wordt wel uh, heel bijzonder. En dat ga ik, uh, ga ik nu voordragen. Buscemi en de Michael Bersiglia ensemble. En de featuring Isabel Antena. En die gaan dan voor u spelen de Obrigado Jazz Rework. Thank mm -hmm. mm -hmm. Het was uh, Coleman Hawkins met een, uh, een uh, Calypso. Een prachtige Calypso. Ik ben heel benieuwd uh, wat Hans op Ik... de draaischijf heeft. Nou, de, de plaktones. En dat kennen we natuurlijk als. een... Het is eigenlijk ook wel een soort van, uh, een soort van supergroep. He, met Ma uh, Martijn Vink, de, de geweldige slagwerker. En Anto Goudsmit en uh, deze heren. En die spelen nu een uh, compositie van Anto Goudsmit. En dat, ik, ik weet het niet. Er zit toch een beetje Rotterdamse tongval in. Want het is uh, met een echte rollende R. Rita! We'll be Dat is natuurlijk het mooie uh, luisteraars. Uh, als je met twee presentatoren bent... en de afspraak van tevoren bij het uitzoeken van de stukjes is... we doen van alles wat. We gaan uh, de luisteraars van links naar rechts... en van beneden tot boven gaan we allemaal proberen te bedienen. Dan krijg je uh, allerlei stijlen en smaken uit de platenkast. We zijn nu bezig aan een blokje met Zuid-Amerikaanse ritmes. hele bijzondere ritmes die uh, afwijken van het uh, swingen, de swing, of van de vier in de maat. Um, ik ga nog één zo'n stukje doen. En dan gaan we terug in de tijd. Peggy Lee en een snelle calypso. Just one of those things. It was just one of those things. Just one of those things.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 I'm Zomaar ineens... Uh, uh, ineens zomaar stil. En nou, wie hoorden wij daar, Hans? Uh, Carmen Souza. Carmen Souza. Carmen Souza. We gaan nu um, in het blokje... Nederlandse muziek is ook prima. Wat zeg ik? Nederlands bezoek is het steken. We hebben natuurlijk ontzettend veel uh, fantastische muzikanten... in Nederland rondlopen... die uh, zich kunnen meten... met uh, mensen van... Het buitenland. En kom alleen maar eens uh, kijken en luisteren naar de, naar de regelmatige concerten in de krocht. En uh, dan zie je steeds maar weer dat wij uh, in Nederland barsten van de goede muzikanten. Ik heb een blokje waar ik uh, consequent Nederlandse orkestjes laat horen. En vandaag is dat een stuk van het Constant Bush Quintet met onder meer... Nee, niet onder meer met als bezetting Jerry Stenson, de piano en vlugelhorn. Jannemien Knossen, die zingt en speelt viool. Kijk, allemaal dubbel euh, heb je. Heb je euh, en twee instrumenten en toch maar één mens op het podium. Constant Bush, klarinet. Hans Beun, good old Hans Beun, percussie. En Hans Velderhof op de double bass. En we gaan luisteren naar een stuk van Cole Porter: Night and Day. En de van het constant Bush-quintet, een oer-Nederlandse aangelegenheid. En dan ben ik heel benieuwd wat jouw antwoord daarop is, Hans. Nou, dat zal ik je vertellen. Dit, wist, dit hebben wij niet afgesproken, uh, maar dit is wel weer zo'n bruggetje waar we er al meer uh, van gehad hebben vandaag. Uh, v. Klaassen, maar dan met, uh, met de WDR uh, Big Band uh, en dan kennelijk de afdeling Keulen. Staat erbij. WDR Big Band Cologne. Dus dat moet dan uh, filiale keulen zijn. Maar in die WDR Big Band, daar speelt uh, Hans Dekker uh, slagwerk. En dat was de eerste slagwerker die ooit heeft meegespeeld... met het, jo met het trio van Johan Clement, onder andere in, uh, in de Krocht. in daarvoor in het Wapen van Dus die zijn daar, uh, die zijn daar begonnen. Overigens, even aanvullen, uh, we hebben er nu nog even tijd voor... even preken voor eigen parochie. Uh, 7 mei in de krocht, met Marjorie Barnes, Lex Jasper... Uh, Erik Timmermans, Hans van Oosterhout en waarschijnlijk... maar dat is nog niet zeker, dat Frits Landersbergen komt... en dan in de achterbak zijn uh, vibrafoon meeneemt. Dus dan hebben we een, uh, een, een concert met louter uh, solisten... En die dan toch, hoop ik, gelijk beginnen en gelijk eindigen. Dus dat gaat best wel goed komen. Maar nu, V. Klaassen met een compositie van Betty Carter. Tijd. I don't know where my man is. Where can he be? What is he doing? I've been searching, looking? Can be found, I'm on the loose And I don't take it Take my advice If you find doing? I've been searching, looking all over town, ah uh ha! -huh. Hoping he be found, I'm on the loose. Now I don't dig it. Take my advice. If you find a man, girl, hold on tight. Don't let him. Don't let him. Don't let him. Don't let him. en de WDR Big Band en die samen brengen ons uh, naar het einde van dit programma. Dit uh, programma dat is voorbij is gevlogen vandaag. Samengesteld en gepresenteerd door uh, Hans Rijmers en Peter Den Boer. Wij hopen dat u een, uh, een mooi luistergebeuren uh, hebt gehad. Hans, aan jou uh, de slotwoorden voor vandaag. Ja, dat, dat moeten we toch even afsluiten met een... Uh... Met een nummer waar je normaal gesproken iets mee zou beginnen, maar in dit geval sluiten we mee af. 'The Bird of the Band, Quincy Jones'.